7 Uur. Juris Stubenitski met het NOS-journaal. De OPCW in Den Haag bedankt Nederland voor het verstoren van de cyberaanval van vier Russische geheime agenten. De organisatie tegen de verspreiding van chemische wapens zegt dat er maatregelen zijn genomen om nieuwe dreigingen af te wenden. Vanmiddag werd bekend dat de militaire inlichtingendienst MIVD in april ingreep. toen de Russen een poging deden de OPCW te hacken. De Amerikaanse justitie wil zeven Russische geheimagenten gaan berechten... onder wie de vier die in ons land actief waren. Volgens Amerika hadden de zeven meerdere doelwitten voor cyberaanvallen... zoals antidopingagentschappen en het MH17-onderzoek. De benoeming van Brad Kavanaugh als rechter in het Amerikaanse Hooggerechtshof is een stap dichterbij gekomen. Het extra FBI-onderzoek naar mogelijk seksueel wangedrag in zijn jeugd... heeft volgens republikeinse senatoren niets belastend opgeleverd... Twee van de drie Republikeinse senatoren die nog twijfelden... zouden nu bereid zijn om voor Kavanaugh te stemmen. Waarschijnlijk stemt de Senaat zaterdag over hem. President Duterte van de Filipijnen denkt dat hij ernstige gezondheidsproblemen heeft. In een toespraak had hij het over kanker en extra onderzoeken in het ziekenhuis. Het zou nog niet vaststaan wat hij precies mankeert. Duterte regeert de Filipijnen met harde hand. Hij is 73 jaar. Chinese hackers hebben bij het maken van computerservers in China spionagemateriaal geplaatst. Dat schrijft een Amerikaans zakenblad. De servers kwamen onder meer terecht bij bedrijven als Apple en Amazon. China zou zijn op gevoelige bedrijfsinformatie... maar er zou geen bewijs zijn dat het land die informatie ook heeft gekregen. En in Leusden, bij Amersfoort, kunnen fans vanavond afscheid nemen... van zanger Koos Alberts. Hij overleed vorige week op 71-jarige leeftijd... Tot 8 uur vanavond is er publiek welkom. Morgen wordt Koos Alberts in besloten kring gecremeerd. Het weer vanavond en vannacht klaart het op. De temperatuur daalt tot een graad of 9. Morgen veel zon, wat hoge bewolking en 20 tot 22 graden. Dit was het NOS Journaal. ZFM, verkeersupdate. Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. Er staan op dit moment geen files.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 Mijn telefoon uit, ik laat hem lekker. Ik wil alleen even praten met je. Je vasthouden met vragen stellen. Hoe dit je allemaal alleen is gelukt. En soms krijg ik even geen lucht. In de gek op me heen geef je rust. En ik zweer het op alles wat je geeft, krijg je terug. Dus voor jou zou ik altijd hard gaan. Rechtdoor, nee, we kunnen niet meer afslaan. Hé, hey, ik ga die troon niet meer afstaan. Ik heb een bom in mijn zak, laat hem afgaan. Ik borst, ik swipe, ik gooi. Ja, je weet, het is je boy. Ah, al die mannen hebben niks op mij. Omdat ik vroeger altijd dit al oh, zei.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 Mijn telefoon uit, ik laat hem op Mama aan de lijn, zij laat tranen los Want ze ziet me op tv en dat maakt haar trots Met mijn vader heb ik vaak gebotst Terwijl ik liever links waar gekocht Ik post niks, ik bewaar me trots Ze wilden mij zien vallen, maar ik sta er nog Bees keer is er niks meer dan hoop, want succes dat ligt niet in de winkel te koop Maar zeg mij, wie is daar als je ligt in de goot Die geen spit en zo, en die zit met beloond Ik duw, ik trek, ik ren Geef een PS aan een fan uh, al die mannen hebben niks op mij Omdat ik vroeger altijd dit al zei. Ik van ver. Op een dag dan word ik miljonair Op een dag dan word ik miljonair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 Die Japiet over de terug uh, nog. Uh, dat was een uh, dingetje van Clear. Uh, die uh, wel een beetje kende uit de jaren tachtig, Weet je, de tijd dat, uh, dat wij dus uh, zelf een beetje op, op zolderkamertjes uh, en dat soort dingen zaten. Maar goed, dat was ook even de station call. Ik, ik, ik had de bedoeling dat ik helemaal niet zou komen vanavond, maar. Ja, het zat toch een klein beetje mee. Dus er is zo dadelijk toch nog een uh, gewone alternatieve VM. Dus dat betekent dat ik uh, zo het, uh, het lijstje nog eventjes moet gaan samenstellen. Maar dat wordt uh, nog heel erg interessant. Want uh, ja, ik heb ook nog uh, wat uh, ja, aansluitend op wat clear. Uh, wat je net hebt uh, kunnen horen. Dan is het nog een beetje ook het, uh, het freak half uurtje om het dan maar uh, zo te zeggen. Dus uh, dat gaan we dan ook uh, maar eventjes uh, ruim benutten denk ik eerlijk gezegd. Ik weet dat er hier in Zandvoort iemand is die Objective of My Desire een heel goed nummer vindt van Starpoint. Maar we doen het toch echt uh, straks, uh, wat zeg ik, tussen nu en een paar seconden, toch uh, uit 1987 met deze ding. Hoor, want het is eigenlijk ook best een hele lekkere. He wants my body van Starpoint. zijn ze tegenwoordig niet meer in Nederland of tenminste zeker niet in Amerika, want daar komt de, de, de dames vandaan. Explosief was dat. Daarvoor Starpoint en He Wants My Body. Die zitten zo'n beetje in de jaren 80 van wat een beetje R&B heette te zijn, toen nog. Maar ja, dat is tegenwoordig veranderd. Ook een beetje een leuk label is dat van Unidisc Music. Give Me Tonight van Shannon. I'll talk I'm not from the Bronx, but I still boogie down Sound fresher than Wonder Bread, and all I bre Uh, actief ergens in de buurt van San Francisco. Man Paris is eigenlijk een beetje de voorloper van de hip-hop. Uh, Shannon had daar ook uh, zeg maar de, de spullen uitgebracht uh, bij het Unidisc-verhaal. Uh, daar komen toch een aantal goede dingen vandaan. Uh, onder andere dit. dit. Oh. Dat is even nog niet uh, de bedoeling. Maar dan weet je in ieder geval dat dat uh, dus uh, te wachten staat. Um, we hebben er nog uh, eentje klaarstaan. En uh, dat, uh, dat is... Uh, nou, die heb je al lang, uh, een beetje kunnen horen eerlijk gezegd. Um, uh, we kennen ze allemaal wel als uh, I'll Be Good. Het is een, uh, nou ja, het is een, een, een megaklapper. Eigenlijk een, uh, een beetje de floorfiller. Maar uh, minstens zo leuk uh, was dat uh, verhaal wat, uh, wat daarna uh, kwam. Uh, het uh, nummer Drive My Love. Uh, uh, ik zit er nu even weer een beetje voor kundig vol te kletsen... tot, uh, tot 8 uur uh, tot, en tot ik het ook uh, in uh, kan starten. Straks hebben wij uh, weer een alternatieve VM Zonder Marcus van Dam, maar ergens... Hierboven zweeft hij gewoon nog ergens rond, want er is hier uh, activiteit in de, de studio. Dus uh, in dat geval gaat het helemaal goed komen. Een reguliere uitzending, dat is het dus uh, gewoon. En tot aan het nieuws hebben we dus die opvolger van I'll Be Good. En Dat nummer heet dus Drive My Love van René en Angela tot aan 8 uur.